Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf morgen is er een nieuwe verdeelsleutel... waarmee schaarse beschermingsmiddelen als mondkapjes... over de verschillende sectoren in de zorg worden verdeeld. De nieuwe verdeling is met name afgestemd op het risico besmet te raken... bij de behandeling van een coronapatiënt. De oude sleutel was meer gericht op de acute zorg... waardoor verpleeghuizen en thuiszorginstellingen achteraan moesten sluiten. Daar blijkt nu juist veel risico te zijn om besmet te raken... Bij station Gouda heeft NS de passagiers van twee treinen verplicht laten uitstappen... omdat ze niet voldoende afstand van elkaar hielden. De treinen zijn vervolgens niet meer verder gereden. Toen de conducteurs constateerden dat er te veel mensen in de treinen zaten... vroegen ze of een aantal van hen vrijwillig de trein wilden verlaten. Toen bleek dat mensen geen gehoor aan de oproep gaven... werden de treinen helemaal uit de dienstregeling gehaald... en moesten de reizigers op station Gouda uitstappen. De politie assisteerde hierbij.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 Bedrijven en deskundigen mogen meedenken over de ontwikkeling van overheids-apps... die de verspreiding van het coronavirus moeten beperken. Voorstellen daarover kunnen tot dinsdag worden aangeleverd... meldt het ministerie van Volksgezondheid. Minister De Jonge benadrukt dat het waarborgen van privacy essentieel is. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen... en vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 9 graden. Morgen eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui...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 Alors non Alors non Alors non qui dit études dit travail qui dit die taf te dit les thunes Die dit argent, dit dépense Die dit crédit, dit créance Die dit dette, dit huissier Lui dit assis dans la merde Die dit amour, dit les gosses Dit toujours et dit divorce Die dit proche, dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Die dit crise, dit monde Die famille, dit tiers monde Die dit fatigue, dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes, alors on danse Hello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 Quand c'est fini alors on dans They've been on car Oh, geweldig! Ja, een geweldige plaat hier bij uh, ZFM. Alweer het tweede uur, zes minuutjes over de klokken van zes. En Stromai was dit, Alors en Danse. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een uh, Nederlandstalig plaatje draaien. Ja, ja, dat is een zanger en die komt hier vanuit uh, Zondvoort zelf natuurlijk. En dat is Mike Dane. Hij is uh, ja, pas uitgebracht. En het liedje gaat over zomerzon. MUZIEK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 is niet van korte duur Laat de stormen komen en nachten uit mijn dromen Gooi alles van je af Zonder een pardon Al die warme dagen om stress te gaan verjagen Nu is die tijd in hier, hier Samen in de zomerzon Tot in de later uren, je alles van jou, zonder een verdoo. Al die smullen nachten, ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstoorn. Het is altijd zomer hier bij ZFM. En dit was hij dan, Mike Dane met het dubbel A. En uh, ja wil je wat meer weten, kan je hem opzoeken op Facebook natuurlijk. En uh, ja, we kunnen ook, uh, ook kijken op www.mikedane.nl als u meer wilt weten. We gaan verder met een plaatje. En zo gauw ouwe, Dirty Cash. Dan gezellige platen uit de jaren 80 Adventures of TVV en Dirty Cash. VFM. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. I must stay deep, cause talk deep I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue, you know they getting sweeter So what can I do? I really bag you, my lord To me, learning is just like a sport Anything fine, it's all good Let me jump in, please sing in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need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 Op een andere man, ze kust hem en streelt door zijn haar. Ach, zo is het leven, je leren beval. We, we gaan maar op stap met elkaar. Oh, wat een plaatje van een vrouw. Kies zij voor mij of toch voor jou? Mijn vriend wordt u mijn concurrent. Had zij haar keuzes straks bekend? ons leven blijft toch niet om haar? Zij dreigt ons nooit uit elkaar. Waren we soms door haar schoonheid verblind? Dachten we soms weer aan toe? Laten we dit maar vergeten, een vriend? Wat zou je het toch nog eens doen? Oh, wat een plaatje van een vrouw! Jij voor mij of toch voor jou? Mijn vriend wordt nu mijn concurrent. Maakt zij haar keuzes straks bekend? Oh, wat een plaatje van een vrouw. zo'n lekkere zomerse plaat hier bij uh, ZFM en dat was Tino Martin en Dries Roelvink en uh, ja een hele hele hele nieuwe ja en uh, ja weg ook in de winkels natuurlijk net zo uh, ja, als Mike uh, Mike Danen met A. We gaan uh, verder met een plaatje en dat plaatje is afkomstig van Mike ehm uh, ja Mike Taylor. en I shot you pego. Simã, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, seu se te pego. Ai, ai, seu se te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah! Saba do la.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 Je hebt. Uh! delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego hein. Wat? Hee, hee, hee, hee. Wat? Was doen. Zo, dan gaan we eventjes naar het weer toe van Zandvoort. Nou, maar vandaag heeft hij het al mee kunnen maken natuurlijk. Ja, het was vandaag niet zo best. En uh, ja, het is zonnig begonnen. En uh, daarna kwamen de eerste wolkenvelden binnen. In de namiddag uh, kwam er uh, meer sluierbewolking. En ja, toen kwam er een, een, hele, een heleboel wind bij. Althans, dat zeggen ze. Ik vind het wel meevallen. Uh, het weer vanmorgen ja, van uh, is dat, uh, dat de meeste wolking uh, overwaait en uh, dat het droog wordt. Met kans op enkele opklaringen. Matige zuidwesten, westenwind en uh, maximumtemperatuur temperatuur. Voor Zandvoort is 17 graden. Ja, en, de, en de rest van de vooruitzichten kunt u zien uh, als u meer uh, wil weer. Zo, ik kom niet meer uit mijn woorden. Ja, dat weten we uh, kom niet meer uit mijn woorden. We gaan gewoon lekker uh, muziek draaien. Als u meer wil weten van het weer. Uh, kunt u ook eventjes uh, naar de pagina. Van de uh, CFM. En uh, daar kunt u dus. Uh, uh, ja. De rest zien. Ja. We gaan gewoon een plaatje draaien. Want dan komen we er toch niet meer uit. En uh, ja. Dat is een plaatje van, uh, van Ricky Nelson. En Hello Mary Lou. 60's was dat. Ja, hello Mary Lou. Ja, en als je denkt, wat, wat gebeurde daar dan nou net? Nou, de techniek die liet mij even een beetje in de steek. Dus ja, eh, eigenlijk moet ik zeggen, lang leveren het papier. Want ja, soms heb je dat toch nodig. We gaan verder met U2 en Every Breaking Wave. but it is op tv. Djvm Text TV op kanaal 45. 43 Just gonna stop.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 You're the same as me when it comes to love, you just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy. so on fine just yes. plaat. Eminem en Rihanna. Love the way you lie. We gaan verder met Hot Chocolate and It Started With a Kiss. It started with a kiss. The back row.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 I'm a cheerleading. me to pop the quest We zijn cheerleader. Imo is dit hier bij CFN. En uh, ja, haast alweer. Uh, tweede uur. Einde, einde van twee uur. Ja, het is uh, uh, precies om, uh, om te zeggen. Kwart voor. Uh, ja, zeven. Kwart voor zeven, ja, klopt. Nou, dit was Imo, uh, dus een uh, cheerleader. En daarvoor hoort u uh, Hot Chocolate. And it started, en het uh, started where it is. En ja, we gaan een Nederlands talig plaatje doen. En over oh, een hele nieuwe is dat ook. Een hele, hele nieuwe. En die is van Jeffrey Kuipers. En. Overdonderd... nieuwe releases hier bij uh, CFM Radio vanuit Zandvoort. En uh, ja, zeg ik, het is al haast weer het einde van het uur van uh, Entertainment for You. En uh, ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. En uh, ja, in die tussentijd kunt u ook rustig en lekker blijven luisteren naar alle programma's van CFM. En dit was uh, dus Jeffrey Kuipers en eindelijk weer eens een nieuwe na zes jaar. Ja, we gaan verder. Amy Winehouse en You Know I'm No Good. No Zijn we gaan langzaam weer naar het nieuws toe van 7 uur. Het zit er al haast weer op. Twee uurtjes entertainer voor jullie hier vanuit Zandvoort CFM. Mijn naam was Fred Heij. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Want we gaan uh, naar de herhaling van de Euro Breakdown natuurlijk. Dus uh, ja, bij deze wil ik u uh, hartelijk danken. Voor het luisteren. En uh, ja. We gaan zeker weer volgende week verder. Met entertainer voor jou natuurlijk. En uh, ja. je kunt in die tussentijd natuurlijk ook uh, gewoon uh, bezoekplaten blijven sturen. En uh, ja. Ik kan ze natuurlijk ook draaien. Uh, vanaf uh, volgende week zaterdag pas natuurlijk. En uh, ja. zal Niet, uh, niet alles al gedraaid worden. Maar ik pik er gewoon een paar uit. En dat kunt u doen naar uh, het e-mailadres. Zandvoortradio elkaar natuurlijk, een apenstaartje oftewel gmail.com ja, dus eh, radiozandvoort apenstaartje gmail.com voor, uh, voor uw verzoekplaatjes en daar pik ik er gewoon een paar uit voor volgende week en uh, ja, anders kunt u natuurlijk ook via uh, via Facebook, ja Facebook daar kan het ook en dan kunt u ook gewoon eventjes een verzoekje aanvragen als u dat wil. Niet te zeggen dat ik hem draai natuurlijk. Maar goed, we gaan het proberen in ieder geval. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren nogmaals. Tot volgende week. En uh, we gaan nog een plaatje draaien. En dat is Tiziano Ferro. En een lekkere oude is dat. Perdono Sì, Rosa, che so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo. Scusa. te dà il sorriso io ti paguna, su questa amicizia nuova pace, sì. Rosa, perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso quando ho fatto io del male e di persone, ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo.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 Che fatto fatto io però chiedo Scusa, regala il mio sorriso e ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì rosa, perché so come sono infatti chiedo che fatto fatto io però chiedo Scusa, regala il mio sorriso e lo ti porgo una, rosa, su questa amicizia nuova rosa, pace sì rosa, perché so come sono infatti chiedo Ik mm, mm, mm. oh, oh, oh, oh. Ti il sorriso ti su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo che è fatto io però chiedo il sorriso ti su questa amicizia nuova pace sì so come sono infatti chiedo Bedankt en tot volgende week. Doei! Het ritme van Zandvoort op 106.9. FM. FM. het ritme van zandvoort